11 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Een van de twee mannen die vannacht in Rotterdam gewond raakte bij een schietpartij is overleden. De politie hield zeven mensen aan na het incident aan de Nieuwe Binnenweg... en loste daarbij meerdere waarschuwingsschoten. Daarna konden de verdachten zonder problemen worden aangehouden. De twee gewonden waren naar het ziekenhuis gebracht... waar een van hen aan zijn verwondingen bezweek. Bij het brandwondencentrum in Groningen zijn rond en nieuw 21 patiënten behandeld. Ongeveer net zoveel als in andere jaren. Twaalf raakten gewond door vuurwerk, zes door karbiet en drie door andere oorzaken, zoals pakken. Zes van de patiënten waren jonger dan 15 jaar. Het vreugdevuur op het strand van Scheveningen was eigenlijk te hoog... zegt een van de bouwers van de 48 meter hoge brandstapel. Door de harde wind ontstond vannacht een vonkenreging... en brak op meerdere plekken brand uit... De brandweer begon halverwege de nacht met het blussen van het vreugdevuur... en is daar nog uren mee bezig. Burgemeester Krikke van Den Haag twijfelt aan de toekomst van de vreugdevuren... na de enorme vonkenreging van de afgelopen nacht. Een van de zangers van de Amerikaanse rockband Dr. Hook and The Medicine Show is overleden. Het is Ray Sawyer die opviel omdat hij een ooglapje had en vaak een cowboyhoed droeg. Dat ooglapje was het gevolg van een auto-ongeluk waarbij hij een oog was kwijtgeraakt. Dr. Hook had in de jaren 70 en begin jaren 80 een aantal grote hits... zoals Sylvia's Mother, The Cover of the Rolling Stone en Baby Makes Her Blue Jeans Talk... Ray Sawyer verliet Dr. Hoek in 1982 om solo verder te gaan. Hij is 81 jaar geworden. Het weer. Eerst bewolkt en soms druilerig. Vanuit het noorden volgen opklaringen. Het wordt vandaag een graad of 9. Maar door de stevige westelijke wind voelt het kouder aan. Morgen is het vrijwel overal droog. En dan valt, is vooral in het oosten geregeld zon. Het wordt dan ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Misschien is mentor worden ook iets voor u. Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is Kerst met ZFM met men nu. Zandvoort uit Zandvoort. We de tijd van de leer.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 ja, we gaan het zeker merken in onze portemonnee. Maar daartegenover wordt het natuurlijk gezegd van... Hè, we gaan er op vooruit. Nou, hier in Nederland gaan we er niet op vooruit. Maar we gaan het er dan alle tijden op achteruit. Want voor het ene komt geld bij. Houden we geld over. Op een loofstrookje houden we deze maand... of dit jaar in ieder geval geld over. Maar uiteindelijk wordt het wel op een andere manier teruggepakt. we hebben antwoord, de beste wensen. En natuurlijk een toepasselijk liedje. Ik kon even niet echt iets ouds vinden...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 Een oude stad vol charme, waar romantiek en kunst elkaar omarmen en ziet er kleur aan het geheel. Ik verlang naar die stad toch zo?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 Ik loop gearmd met een kater voorop Daarachter twee konijnen met een tretter op de kop En dan de grote snoester aan die legt blazen. Nee. Wanneer je sluit dan sneeuwt het op de Echtmotse abdij Ik rijk een meisje, mijn koperen hand Dan komen er twee mooren met hun schepen in de hand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 In zijn bed en de provisiekast kast de staan We staan in alle de kerken met brandewijn in brand. Het is koud vuur, dus het geeft niet en het komt niet in de krant, het leed is geleden, de horizon schijnt. Wanneer de doden dronken zijn en vier lala verdwijnt, dan steken we de lok rond het en ook de dikke traag. En even s'avonds zand gebak op het feestje bij Klaasvaak. Een hemel. In de zilveren zon speelt altijd het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekken over de heuvels en door het grote bos dus voor goed de stoet te bergen in van het zirkeseilbos. En we praten en we zingen en we lachen. <tie> en lachen> het la Ik niets meer lust. Dat was Sweet 16 met Peter... en daarvoor hoor u Bouwerwijn de Groot... met het land van Maas en Waal. CWM Zandvoort, lokaal omroep uit de badplaats Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis... en zo ook dit nieuwe jaar 2019. Op reis terug in de tijd met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Natuurlijk hits van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En uh, ja... We blikken nog eventjes terug op 2018. In mei 2018 is de Israëlische zangeresse Netta Barcilia... wint het Eurovisie Songfestival 2018 in Portugal met het liedje Toy. En de Britse prinsen Harry trouwt met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. Dat was ze op 19 mei. En op 26 mei in het attractiepark Europa Park. woedt een zware brand, het vuur ontstaat in een magazijn en slaat over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 Maria, Maria van Bahia. Alle jonge harten klopten sneller voor Maria. Zij lachte tegen iedereen, maar en ieder dacht meteen dat het was voor hem alleen. Ai ja, Maria, Maria van Bahia. Wie leidde het bal met carnaval? Dat was Maria. En elke man raakte van streek naar droom en daarna bleek, als hij naar haar dansen keek, de tamboerijn.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 ik hoop van jou, toen iedere man zijn toekomstplan al had gebouwd, zit als Maria's eigen hand beschoot, toen was Maria stilletjes getroost.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 Ik heb het met mijn schoonpapa bijzonder goed getroffen. We voelen ons gezworen kameraden van elkaar. Dat wij zo grapeljachten vindt mama een catastrofe. Ons bondgenootschap ziet zij als een permanent gevaar. Maar trekt zijn ledelijk snuit. We gaan toch vanavond uit. Hey, hey, hey,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 daar begon hij mee op 1 juli 2018. En uh, op 15 juli 2018, Frankrijk wint het wereldkampioenschap voetballen 2018. En in diezelfde de, maand, juli 2018, waren natuurlijk die vreselijke bosbranden in Griekenland.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 al wat beter, kom slik je boze bui nu even in. Kom slik je boze bui nu even in.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 De buurt buur bijeengeschaard, de vrouwen gaan en rodelend door de mannen wordt gekapt. En telkens als ze een van hen de pot gewonnen heeft, dan zingt het hele spanto dat hij brave rondje geeft. Kom over de brug, kom over de brug. Nu is niet van wat benodigd. kom over de brug, lief. En een meisje op een bank in het plantsoen. Het meisje bleef me praten en hij snapte naar een zoek. Hij dacht, als ik niet ingreep, gaat ze zo tot morgen door. Hij stond wat dichterbij en zei heel zachtjes in haar oor: Kom over de brug!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 Wat zo wel geschapen was. Twintig kleine vingers. oh wat zijn ze klein. En twintig kindjes. dat moet een tweeling zijn. In heeft een neus. daarom lijkt ze precies op maat. En die andere schat, die andere schat, die lijkt precies op pa.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 een immers van die twee ook dubbelaardigheid. aardigheid Twintig kleine vingers, oh wat zijn ze klein En twintig kindjes, dat moet een tweeling zijn Eén heeft een dipneus, daarom lijkt ze precies op maan En die andere schat, die andere schat, die lijkt precies op pa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 Weer uh, ja, de weg op mogen. En hopelijk zonder ongeluk. Maar ze zijn erachter gekomen dat uh, de, ja, de vervoersmiddelen toch niet echt heel erg veilig zijn. Ze moet nog een hoop aangedaan worden. Maar uh, waarschijnlijk uh, zullen ze weer terugkomen op de Nederlandse straatwegen. Chief, hebben ze antwoord. We gaan door met muziek, de Ramblers. Ik heb maling aan geld. Ik heb maling aan geld. Bing, bing, bing, bing. Om gelukkig te zijn. Ik graag. Een meisje met een meisje in de maanenschijn. Ik heb maling aangek, ik verlang slechts naar jou. Doe zeg nou ja, mijn schat, dan worden we man en vrouw.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 Haal je weer niet? Dan zingen we samen dit lied. Ik heb maling aan geld om gelukkig te zijn. Ik zing graag een weesje met een meisje in de Ik Heb maling aan geld. Ik verlang slechts naar jou. Doe zeg nou ja, man come on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 De trappen zijn boei, de trappen zijn boei, de trappen zijn boei, de trappen zijn boei, de de trappen zijn boei, de trappen zijn boei, de trappen zijn boei, de trappen de trappen de trappen de trappen de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 Mama maatje weer weg, oei De drappen zijn boei De De drappen zijn boei drapen drappen zijn De drappen zijn boei De drappen zijn De drappen zijn boei De De Wat zie ik daar, wat zie ik daar, oh wat een prachtig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 Some like lecture the the They was found in Tennessee, by Martin Kenney's Bay in Tennessee zij had meteen mijn volle sympathie ik was helemaal doordolle ze zijn op mijn manel ik dacht wel die nel die is het wel wij dronken later samen in borrel, ik was helemaal doordolle de eerste tijd moest ik steeds maar aan haar denken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 Hier, we hebben Zandvoort. Het zit er weer op. Ik had u nog veel meer willen vertellen, maar uh, de tijd zit erop. Ik kan u nog wel vertellen dat vorig jaar... Uh, was het zonnigste jaar dat ooit in de beeld werd geregistreerd. En het was ook vorig jaar extreem droog. Dus laten we hopen dat het dit jaar wel mooi weer is. Niet te koud, maar dat het wel af en toe een beetje regent. Dat is toch wel belangrijk uh, voor Nederland. De regen natuurlijk, voor, uh, ja, voor uh, de water, uh, waterschappen. Dat De bootjes kunnen varen en uh, ja, ook voor de natuur...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 Een bon ligt aan de heen. Maar dat ik zo verlief ben, dat ligt allemaal de lijn. Ik heb je in de laatste tijd zoiets geobserveerd. En... Tot zover het ritme van ZieF. Via de kabel op 104.5.